6 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. De missionair minister opstelde van Veiligheid en Justitie... bezocht vandaag de rokende restanten van het gemeentehuis in Baren. Israëlische premier Netanjahu heeft het vanmiddag nog eens gezegd... Iran zit achter de aanslag die gisteren op een bus in Bulgarije werd gepleegd. Hij schraapt de keel. Raymond Serré met NOS Nieuws. De Syrische president Assad is voor het eerst op tv verschenen... sinds de aanslag gisteren op vertrouwelingen van hem. Op de Syrische staatstelevisie werden beelden uitgezonden van Assad... die de nieuwe minister van Defensie beedigt. Het is onduidelijk waar die beelden zijn opgenomen. Volgens activisten verblijft Assad in de kustplaats Latakia... om van daaruit de gevechten in Damaskus te coördineren. Bij de aanslag gisteren in de hoofdstad Damaskus kwamen drie topfunctionarissen om het leven, onder wie de minister van Defensie en de onderminister, die tevens een zwager van Assad was. De afgelopen dag is er opnieuw zwaar gevocht in Damaskus. Aan het begin van de avond was het er volgens correspondent Sander van Horen relatief rustig. Er wordt vooral in het zuiden van de stad geschoten, maar verder lijkt het nu iets rustiger te zijn, liet hij weten. Uitzendkrachten krijgen voortaan hetzelfde loon als collega's in vaste dienst. Dat staat in een nieuwe CAO voor uitzendkrachten, waar vakbonden en uitzendbureaus overeenstemming over hebben bereikt. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst wordt definitief van kracht als de achterbannen van de bonden en de brancheorganisatie van uitzendbureaus hem hebben goedgekeurd. Dat zal naar verwachting in september gebeuren. Met zo'n 600.000 deelnemers is de CAO voor uitzendkrachten de grootste CAO van Nederland. Bij een schietpartij in Maden in Noord-Brabant is een dode gevallen. Er zijn twee mannen aangehouden, maar volgens de politie... is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Eerst kwam er een melding binnen over iemand die onwel was geworden. Later bleek dat de man die was neergeschoten. Hij werd door agenten in een woning in Maden gevonden. De politie kan nog niets zeggen over de mannen die zijn aangehouden. Op het Portugese eiland Madeira woeden al dagen hevige bosbranden. Een van de branden was aan de buitenrand van de hoofdstad Funchal... Veel mensen renden daar gisteravond de straat op om de vlammen te ontvluchten. Niemand raakte gewond, maar volgens lokale media is een aantal huizen beschadigd. De situatie was zo chaotisch dat de autoriteiten aandrongen op hulp van de regering in Lissabon. En die heeft inmiddels een vliegtuig met hulpgoederen naar het eiland gestuurd. Volgens een Nederlander die op Madeira woont is de brandweer op het eiland nauwelijks in staat om de branden te bedwingen. Het is een onherbergzaam gebied, het is een moeilijk, moeilijk toegankelijk. Dus een bluskop, het blushelikopter zou ideaal zijn, maar uh, ja, na twee jaar uh, hebben we nog steeds niks. Dus het is uh, proberen met een, uh, met een brandweerwagen en een slangetje van 30 meter een brandje te blussen ergens in de bergen. En dat werkt niet. Alejandro Valverde heeft de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De laatste bergrit in de Pyreneeën van Bagnère de luchon naar Piragude. Het was voor de Spanjaard de vierde zegen in zijn loopbaan. De Britse gele truidrager Bradley Wiggins finishte als derde... en lijkt zeker van de eindzegen in Parijs. En dan het weer. Vanavond trekt de regen weg en neemt de wind af. Vannacht kan er in het noorden nog een enkele bui vallen... en koelt het af tot 10 graden. Morgen afwisselend wolken en zon met in het zuiden kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het droger en warmer. ADB ah, nee, verkeersinformatie. Bij Amsterdam is het uh, vrij druk op de ringweg A10. heeft te maken met werkzaamheden in de ijtunnel. Op de A10 West staat 4 kilometer bij de Koentunnel. En op de A10 Zuid tussen Geuzeveld en knooppunt Amstel 7. A20 naar Gouda, korte file bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Hank, 7 kilometer. Dat had te maken met een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer vrij. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Kijk voor meer slimme ideeën op Tempo10.nl. Alles draait om veerkracht. Blijf bezig, Tempo10. Keen is helemaal terug met hun schitterende album Strangeland. Strangeland van Keen. Strangeland van Keen. Koop je nu tijdelijk voor maar 12,99 bij bol.com.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 Zijn debuutalbum Every Kingdom. Met de wolves en Keep Your Head Up. Every Kingdom van Ben Howard.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 Dit is de Radio 1 Sports Over. Zes minuten over zes. wou u op de hoogte van de stand bij Lokomotief Ploftift tegen Vitesse. Het gaat wel goed met Vitesse. Net op twee en voorsprong gekomen door een doelpunt van Van Ginkel. Na 35 minuten dus voor onder Europa League. Het gaat overigens niet goed met de pensioenen. Gertjan jan Dennekamp praat ons daar straks helemaal over bij. Als u tenminste het nog wil horen. U blijft maar luisteren. Zeker als we eerst naar Waalrug gaan. Waar de balans werd opgemaakt. Naar de brand gisteren in het gemeentehuis. Hier zijn Tom van Hek en Tim Moverdijk. En ze kregen daar morele steun van de missionair minister opsteller van Veiligheid en Justitie. Hij ging op bezoek en zag daar het afgebrande gemeentehuis en sprak met burgemeester de Wijkersloot. Verslaggever Trudy van Rijswijk. Bij het gemeentehuis waar je bijna niks meer van kunt zien, omdat er hekken omheen geplaatst zijn met daarin zwart zeil, wat elk zicht op het, uh, in ieder geval op de ingang ontneemt. Ik zie wel de bovenkant en ik kan zien dat er vrij weinig van over is. Het is echt heel zwaar beschadigd. En tussen de spleetjes door, waar het zeil aan het hek is vastgemaakt... zie ik een heleboel politiemensen en een heleboel politieauto's. En er was dus vandaag bezoek van minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Uh, hij werd even bijgepraat door de burgemeester. Natuurlijk was hij blij met zijn komst, maar hij verwees ook naar de speurtocht, naar de daders. Naar de geruchten die hier op gang zijn gekomen. Niemand begrijpt ook waar dat vandaan kan komen. Er worden natuurlijk wel gedachten over geuit. Maar voorkomen ten onrechte in ieder geval voorlopig... zolang het onderzoek daarover niks zegt. Ook hoofdofficier van het parket Bart Nieuwenhuizen was hier. Die heeft ook even met opstelten gesproken... en hem gezegd dat hij echt vast van plan is om diezelfde daders te vinden... De onderste steen moet boven. Dit is een onacceptabele daad. En er is ons alles aangelegen om de daders te vinden die dit op hun geweten hebben. Opstelte tonen zich erg onder de indruk en zei dat hij de mensen zoveel mogelijk zou steunen. Het is natuurlijk ook echt een, als je dit ziet, voel je dat ook. Ik, ik zeker ook, iedereen, een aanslag op echt het hart van uw lokale democratie, het centrum van de lokale democratie. En, ja, ik ben ongelooflijk onder de indruk van de veerkracht eh, van u, van de lokale burgemeester van eh, al uw medewerkers, van de politie, de hulpverleners, de brandweer. Eh, en laat ik ook niemand vergeten, eh, dit eh, is natuurlijk onaanvaardbaar en we zullen ook alles eh, eraan doen. Daar is men druk mee bezig natuurlijk om... Eh, om te zorgen dat we de, ja, dat die, die daders zullen, uh, zullen pakken. Uh, dat we gewoon de, de achtergronden, de motieven van die daders uh, zullen, uh, zullen weten. En dat we gewoon zorgen dat zij een uh, verdiende straf uh, zullen krijgen. Maar ik ben onder de indruk van de veerkracht uh, van u en uw hele team hier in Waalre En ik wens u ongelooflijk veel sterkte. En op ons kunt u rekenen. Uh, want wij zullen u maximaal wij staan vierkant voor u en achter u. Fantastisch. Dank u wel, zei de burgemeester tegen de bezoekende minister op Stelten. Volgens de Israëlische premier Netanyahu heeft de shiïtische terreurbeweging Hezbollah in opdracht van Iran de aanslag op een bus in Bulgarije gepleegd. Bij die zelfmoordaanslag kwamen zeven mensen om het leven, van wie vijf Israëlische toeristen. Ik praat erover met onze correspondent Monique Hoogstraten. Uh, waar baseert Netanyahu op dat het een Hezbollah-aanslag was? Nou, hij zegt uh, even ter aanvulling, uh, Hezbollah heeft hem uitgevoerd, maar in opdracht van Iran. Uh, dus Hezbollah, de lange arm van, uh, van Iran. Uh, waar hij dat op baseert, uh, er zijn uh, voortdurend berichten de laatste maanden hier in de media, dat er pogingen op aanslagen zijn, die worden steeds vereideld, steeds in het buitenland, uh, Thailand, uh, Kenia, Cyprus onlangs. En steeds wordt daarbij ook gewezen naar Iran en Hezbollah uh, dat duo. Waar hij het op baseert, ja dat maakt hij natuurlijk niet bekend. Uh, het is wel zo dat hij het gisteren al zei, toen waren er nog veel mensen die een vondsten, Hoe kon die dat zo snel weten al binnen een uur of twee na die aanslag. Nu herhaalt hij dat vandaag weer. En uh, ik, ik heb het idee dat hij vo dat vooral nu ook zegt om uh, ja, de revanche, de vergeldingen aan te kondigen. En die zal, uh, die zal hard zijn. Ja, zegt die. Hij noemde het woord een hoge prijs, dus vergelding. Gaat hij echt stappen ondernemen? Gaat Israël stappen ondernemen? Ja, dat is wat iedereen zich nu toch een beetje angstig uh, aan, uh, afvraagt. Uh, wat gaat hij doen? Uh, uh, wanneer gaat hij dat doen? En tegen wie gaat hij dat dan doen? Uh, sommigen denken, uh, gaat hij dit uh, als aanleiding gebruiken om. Dan toch die aanval op Iran te doen, waar al maanden over gespeculeerd wordt, wat een beetje op de achtergrond is geraakt de laatste tijd, maar nu ineens weer bovenaan de agenda staat. Uh, opmerkelijk is dat de olieprijzen uh, nog wel stegen uh, tijdens de speech van Netanyahu. Dat zou daarmee te maken kunnen hebben dat mensen daar bevreesd voor zijn. Uh, anderen denken uh, hij zal dat risico niet nemen en uh, vaak nemen op Hezbollah in Libanon. Uh, ja, niemand weet het, maar iedereen uh, wacht toch een beetje angstig af nu wat het gaat betekenen. En het speelde zich natuurlijk allemaal af in Bulgarije gisteren, waarvan onze correspondent daar zei van, nou eerder dit jaar is er een aanslag vereideld op Israëliërs daar. En dan vraag je af, hadden de autoriteiten niet al voorinformatie of wellicht signalen dat er weer zoiets zou kunnen plaatsvinden? Ja, over die aanslag die veredeld is, uh, later is gebleken dat er was een bus met toeristen die kwam van Turkije naar, uh, naar Bulgarije. Uh, het vermoeden was dat daar een bom uh, in verborgen was. Later bleek dat dat een uh, pakketje was, een, een, een uh, hoe heet het, een harm, harmus, hoe zeg ik dat nou in het Nederlands? Ondereldig. Een pakketje dat geen kwaad kon. Uh, maar toen is de Mossad inderdaad uh, wel in Bulgarije geweest. De president van Bulgarije zei vandaag. Uh, ja, ze zijn een maand geleden hier op zoek geweest. En ze hebben ons niet uh, gewaarschuwd. Uh, en dat heeft uh, Israël ook uh, bevestigd. Uh, want uh, ze hadden namelijk geen enkel vermoeden. Uh, dat er iets uh, aanstaande was. Uh, dus ja, waarschuwen kon ook niet. Wel is er vandaag meteen al wat meer uh, duidelijk geworden. Uh, er zijn bijvoorbeeld beelden naar buiten gekomen van, van de bewakingscamera op het, uh, op het vliegveld. Daarop is een jongen te zien van, uh, nou ze zeggen, na nou schat in een jaar of 35, die loopt al een uur lang heen en weer op de luchthaven. Dat zou een uh, jongen zijn met een vervals Amerikaanse paspoort. Dus een paar dagen eerder in uh, Bulgarije aangekomen. En uh, Bulgarije zegt, zegt nu zelfs dat ze de identiteit uh, van deze man denken te kennen, maar dat ze die nog niet uh, bekend maken. Monique van Hoogstraten, dankjewel. Het wordt steeds waarschijnlijker dat volgend jaar... de pensioenen van miljoenen Nederlanders omlaag gaan. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van de pensioenfondsen. Na die cijfers heeft vandaag Gertjan Dennekamp heel, heel lang gekeken. Want er staat er nogal wat. Hè? Mijn vraag aan jou, Gertjan: Zijn die kortingen inmiddels echt onvermijdelijk? Ja, in theorie kan dit najaar natuurlijk nog van alles uh, gebeuren. Maar ik denk niet dat ik een pessimist ben... als ik zeg dat de vooruitzichten heel somber zijn in de economie. De crisis houdt aan en fondsen houden er dus echt rekening mee dat wat is aangekondigd ook echt moet worden uitgevoerd. Sterker, fondsen die in het verleden nog dachten... dat ze de dans konden ontspringen... en dat ze geen kortingen hoefden door te voeren. Zoals bijvoorbeeld Zorg en Welzijn. Die hebben vandaag ook gezegd... Uh, ja, misschien moet dat wel gaan gebeuren. En ook als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen jaren. De fondsen hebben vijf jaar gekregen... toen de crisis begon in 2008 om te herstellen. Als je kijkt naar de cijfers van de grootste fondsen... dan zijn ze eigenlijk precies op niveau waar ze waren eind 2008. Dus in vier jaar tijd zijn we eigenlijk geen klap opgeschoten. Weinig herstel. Maar waarom staan zoveel fondsen er slecht voor? Nou, dat heeft alles te maken met de rente. Uh, de rente is extreem laag. En fondsen moeten de pot die ze hebben, uh, de spaarpot voor alle mensen... Uh, of dat genoeg is voor de toekomst, moeten ze berekenen met een risicovrije rente. En die is gewoon heel laag, want ja, uh, iedereen die geld wil beleggen... en zeker wil zijn dat je terugkrijgt, die gaat naar Duitsland en naar Nederland. En omdat iedereen er naartoe gaat, levert dat heel weinig op. Met die lage rente moeten de pensioenfondsen uh, rekenen. En dus is het zo dat zelfs als die spaarpot van de fondsen iets groter wordt... maar tegelijk de rente daalt... Dat, ja, dat ze er toch nog steeds slecht voor staan. Dus ze worden toch een beetje zitten klem door die uh, huidige situatie. En nou viel mij op dat de voorzitter van het grootste fonds zei... als we nou net doen of de rente hoger staat, dan <coughs> staan we er een stuk beter voor. Ik dacht dat ik dat niet begrepen had. En dat heb ik nog, dat nog een keer gehoord bedoelt. en toen ja. zei hij het nog een keer. Ik, ja. ik kan mij dat niet bevoor, want dan hou je jezelf toch voor de gek? Ja, en zeker zin hou je jezelf voor de gek. Aan de andere kant zegt hij, die rente is nu zo laag... Die is extreem laag. Die is idioot. Dat zijn eigen woorden. Uh, um, en dat geeft eigenlijk helemaal geen weerspiegeling... van wat er werkelijk aan de hand is in de economie. Dus moeten we ook niet op die manier gaan rekenen. Wij maken jaarlijks een rendement, zegt hij, van de ABP van 6%. Dan is het idioot om te rekenen alsof je in de toekomst 2% rendement gaat halen. Dus zegt hij, als wij dan nu die kortingen zouden doorvoeren... dan doen we eigenlijk de gepensioneerden tekort de tegengroep zegt: "Ja, dat is misschien zo, maar die zegt precies wat jij ook zegt. Van ja, maar misschien valt het rendement wel tegen. Dan geef je nu geld uit wat je later niet meer terugverdient en dan doe je de huidige generatie jongeren tekort." En nou, dat is de paradox waar de pensioenfondsen in zitten. ABP zegt heel duidelijk: "Wij willen noodmaatregelen." Die minister, die moet daarop ingaan. Die heeft wel aangegeven dat hij best wel iets wil bewegen, maar niet zo heel veel en hij wil in ieder geval niks doen wat de jongeren bevoordeelt of de ouderen zou bevoordelen. Hij wil een soort balans houden. En dat betekent dat er uh, ja, niet de ontslasting komt... waar ABP op hoopt en dat de kortingen uh, ja, echt heel dichtbij zijn nu... voor vele miljoenen Nederlanders. Klinkt als een beetje een truc van de voorzitter van het Grootse Fonds. Nou ja, dat is het natuurlijk een beetje. Maar uh, hij houdt toch uh, vol dat, dat zijn uh, in, in, inzet is... van ja, ik wil eigenlijk niet mensen hun pensioen afpakken... Als ik denk dat we echt wel het geld hebben om dat pensioen te geven. En uh, ja, anderen zeggen van ja, misschien geeft hij dan dat pensioen aan de gepensioneerden. Maar dan gaat het ten koste van de jongeren. Nou, dat, die discussie. In september komt de minister met maatregelen. Die zal waarschijnlijk niet doen wat ABP hoopt. Maar die zal misschien een klein beetje bewegen. Waardoor er ietsje. Uh, ruimte komt. Maar die korting... Daar, ik denk dat iedereen daar echt op moet rekenen. En dat die, die komt. korting die er komt per 1 januari 2013? Is nee, dat... april, 2013 april 2013 komt 2020. die dan. En dat kan oplopen tot uh, 7 procent. En sommige fondsen hebben nu al gezegd dat ze aan het eind van het jaar nog weer meer moeten korten. Goed, nou, september. Hè? Volgens mij zijn er ook verkiezingen. Hoe dan ook. het moet uh, ja. het niet mooier maken dan het is. Uh, Gertjan jan Dennekamp, dank je wel. En als u wilt weten hoe uw eigen fonds ervoor staat... kijk dan even op onze site... waar we de gegevens verzamelen van meer dan 100 fondsen inmiddels. NOS.nl. U kunt gewoon doorklikken. Hoe staat het met mijn en uw pensioenfonds? En ik meld u nog even de ruststand van plofdief tegen Vitesse voor ronde Europa League. Vitesse leidt daaruit dus in Bulgarije 2-1. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. De Radio 1 Sportshow. van We hoorden het net over de pensioenen... waar het niet best mee gaat voor u en voor ons allemaal. Uh, er had misschien een aardige stelling voor ingezeten voor Aan de Lijn... maar dat doen we niet. We gaan het hebben over een dame die niet met pensioen gaat... die gewoon kaart aan het werk is. De koningin, Koningin Beatrix. En haar koningshuis. Het budget voor het koningshuis... Wordt, daar wordt niet op bezuinigd. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft al laten weten... dat Koningin Beatrix geen salaris inlevert dit jaar. Terwijl... Uh, de Spaanse koning heeft aangekondigd 7% in te leveren. Vandaar gaat de stelling vandaag aan de lijn over de Oranjes. Iedereen moet extra bezuinigen, het Koningshuis dus ook. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens... kunt u ons gratis bellen op 0800 1121. Stemmen op de website radio1.nl. De stelling dus. Iedereen moet extra bezuinigen, het Koningshuis dus ook. We blijven in financiële sferen de dag van vandaag op de financiële markten. Daar gaan we over praten met Joost van Leenders van BNP Paribas Investment Partners. Goedenavond meneer van Leenders. Goedenavond. Gaan we even beginnen in Spanje. Uh, niet over de koning, maar over het hele land. Uh, het land ging op zoek naar geld, vond het ook. Moest er heel veel rente voor betalen de overheid. De zorgen om Spanje zijn dus niet, nog niet voorbij, hè? ondanks de toegezegde steun voor de banken. Nee, inderdaad. Um, het, het belangrijkste is wel dat Spanje nog toegang heeft tot die kapitaalmarkt. Hè? En inderdaad, daar moet een hoge rente voor betaald worden. Dat weten we natuurlijk al een tijdje. Want we zagen dat op die markt zelf die rente oploopt. Nou ja, als, als, als Spanje dan zelf papieren in de markt plaatst, moeten ze dat ook betalen. Dat klopt. Er is toch wel een redelijke belangstelling. Die liep ietsje terug, maar nog niet, uh, niet zo erg. Maar, maar het belangrijkste is dat ze toegang hebben tot de kapitaalmarkt. Want als ze dat niet meer zouden hebben, dan zouden ze geld uit die reddingsfondsen moeten krijgen. En die zijn eigenlijk niet groot genoeg om, uh, om Spanje ook te helpen. Zeker niet na die hulp die toegezegd is voor die banken. Dus dat is denk ik het belangrijkste bericht. Maar mag ik u wat vragen even? Is, is dat moment wel dichterbij gekomen of juist verder af van ons verwijderd dat dat moment gaat komen dat die steun moet komen? Ja, dat is, moeilijk, dat is moeilijk te zeggen. Wat je nu eigenlijk ziet, is die rente die blijft een beetje hangen, zeg maar zo. Die fluctueert een beetje tussen 6 en 7 procent. Dat is te hoog om recht gerust op te zijn dat het goed komt. Het is net niet hoog genoeg voor totale paniek. Uh, dan moet je echt boven die 7 procent stijgen. Um, het hangt heel erg vanaf. Er zijn natuurlijk nu weer extra, maar extra bezuinigingen aangekondigd. Uh, of dat ze vruchten af gaat werpen. En als we daar resultaten van zien, dan kan die rente gaan dalen. Maar als, het, als toch die groei steeds blijft tegenvallen en ze redden het niet... en ze moeten een beroep doen op die, uh, op die uh, steunfondsen... dan denk ik dat we in Europa wel een groot probleem hebben. Want dan moeten die fondsen eigenlijk uitgebreid worden. Gaan we even naar de overkant van de plas. Morgan Stanley, 563 miljoen dollar in een kwartaal. Lijkt ons gewone mensen altijd vrij veel. Zelf zeiden ze, ja, het is nog wel een stuk minder dan een jaar geleden. Slechte economische omstandigheden. Uh, hoe keken analisten tegen die cijfers aan? Ja, die winst die daalde inderdaad met 50 procent. Dat is uh, dat is veel. Het kwam vooral uh, voor een groot deel voor uh, uit uh, uit wat zij handelen handelen voor eigen rekening. Uh, dat is wel, denk ik. Kijk. Wat je eigenlijk ziet bij de banken in zijn algemeenheid, die banken hebben natuurlijk last van het van het economisch klimaat in de zin van fusies en overnames, uh, uh, nieuwe beursgangen, het uh, be begeleiden van het uh, van, van bedrijfsobligaties die in de markt gezet worden, dat ligt uh, dat ligt behoorlijk stil. Dat zie je hier ook terug. Um, en dan heb je een aantal hypotheekbanken. Uh, die doen het wat beter, want juist op die huizenmarkt... daar zien we een beetje stabilisatie en wat verbetering. Maar Morgan Stanley had, had meer last van, uh, van die marktomstandigheden. Maar je kunt niet een lijn trekken over het hele bankwezen. Uh, dat, dat is toch vrij, vrij, uh, vrij variabel. Ook omdat die, banken, die winst van die banken, die wordt dus zoveel factoren beïnvloed. Hè? Gewoon de omzet, de kosten natuurlijk. Ja. Maar ook uh, uh, de afwaardering van bepaalde, van bepaalde dingen die op de balans hebben staan. De stroppenpot waar uh, wel die dan wordt toegevoegd Dus daar kun je grote uitslagen hebben. Dat zie je bij Morgan Stanley ook. Nog even, de beurs, wat deed die tenslotte, de Nederlandse beurs en de andere beurzen internationaal? Nou, het ging allemaal net een beetje omhoog. En wat je eigenlijk, denk ik, ziet is um, uh, toch per saldo bedrijfcijfers die een beetje meevallen. Niet omdat ze nou zo goed zijn, maar vooral omdat de verwachtingen toch laag zijn. Uh, en macro-economische cijfers die eigenlijk wel tegenvallen. En wat op de achtergrond, denk ik, wel speelt... is dat er nu toch heel erg gekeken wordt naar Ben Bernanke, de baas van de Amerikaanse Centrale Bank... Komt hij met een extra stimuleringsplan of niet? Hij houdt de optie steeds een beetje over, over, open. Maar naarmate het slechter gaat met de economie, komt zo'n stimuleringsplan uh, dichterbij. En uh, ja, daar hebben, dat, is, dat zou de derde keer zijn dat hij dat doet. En elke keer profiteren die beurzen ervan, omdat het heel veel liquiditeit in de markt brengt. Joost van Leners van BNP Paribas Investment Partners, zeer dank. Graag gedaan. Het radio heeft iets kortjes over. over. Toer etappe 17 was een rit over 143,5 kilometer. Daarin vijf beklimmingen, waaronder de Col de Maante van de eerste categorie... en de Porte de Bales, een klim van de buitencategorie. De etappe eindigde berg op in de beklimming van de eerste categorie. In de eerste kilometers was er een aanval van Albert Timmer... maar hij kreeg niemand met zich mee, werd weer opgeslokt. Op de eerste berg werd er door Kessiakov en Veclaire... om de bolletjestrui gestreden. Daar op de top van de Col de Montée. Uh, Veclaire dus op dit moment uh, in die bolletjestrui, gisteren veroverd. En dan uh, probeert hij toch die voorsprong te behouden. En het lukt hem ook nog hoor, want hij komt als eerste... boven op de Col de Montée voor Frederik Kessiakov. Het peloton zat daar niet ver achter. In de afdaling ontstond er een kopgroep met onder meer Nibali... Ja, hij deed niet echt zijn best. Hij had ook wel door dat hij toch een niet echt welkome gast was daar in die kopgroep. Een soort uh, koekoeksjong, want uh, ja, iedereen keek hem aan. Van ja, vriend, wat ga jij nou doen? Want zolang jij in deze kopgroep zit, zullen ze erachter blijven rijden... en maken wij geen schijn van kans. Nibeli liet zich dan ook weer terugzakken naar het peloton. ontstond wel een kopgroep van zeven man. Veukler en Kesjakov, Martinez, Valverde, Cassaroui Costa en Perrault. En daarachter een achtervolgende groep. Van elf man met Azanza en Isagera van Euskaltel, dan Stortoni, Italiaan van Lampre, dan Bielka 3, Fransman, Hogerland, Tendam. Die zitten daarbij de Nederlanders dus Plaza. Die zitten bij uh, Ruben Plaza. Een ploeggenoot van uh, Valverde, de man die vooraan zit. Uh, Chris Anker, Seurensen, Klimmer. Die gisteren ook in de aanval was. Vino Koerhoff, Leipheimer en Pieter Wening, Drie Nederlanders dus in de eerste achtervolgende groep. En deze drie Nederlanders konden de oversteek maken, en daardoor ontstond er een kopgroep van 17 man. Op de Porta Bales sprong Val verder weg uit die grote groep. Hij heeft vleugels gekregen, Alejandro Valverde rijdt weg bij de rest van die voormalige kopgroep. Hij heeft een voorsprong op zijn ploeggenoot Costa, die met Martinez en Leipheimer nog in de achtervolging zit. Dan zouden Izagirre en K3 er ook nog tussen moeten zitten. En Verkler en Kesiakov de twee mannen, die knokken om die bolletjes -trui. Maar die overige werden één voor één opgeraapt door het peloton... wat voortdurend geleid werd door Likwikwakas. De ploeg die reed voor kopman Nibali en op de slotklim naar naar Piragüde was het... Al wachten op een aanval op de gele trui. De Jurgen van den Broek probeert weg te rijden... en die springt dan zo in het wiel van zijn ploeggenoot Jelle van Hendert. Dat hadden ze bedacht bij de Belgische ploeg van Lotto. Van den Broek die daar wegspringt. Hij krijgt in ieder geval ook uh, Pinot met zich uh, mee. En uh, Roland, de twee Franse hopen uh, ja, voor de toekomst. Slecht woord trouwens, maar de revelaties... de mannen van wie ze veel verwachten voor in de toekomst. Die aanval die werd gepareerd door Gondermeer. Nibali en Wiggins. Er, er ontstond een klein achtervolgend groepje van acht man op Valverde. Wat zal die Christopher Froome balen zeggen? Want hij moet gewoon wachten op Bradley Wiggins. Zij zijn de besten in de achtervolging, want nu moet ook van de broek lossen. De anderen moeten er ook af. Het is Froome met Wiggins. En als die Froome die Wiggins niet bij zich had gehad, dan had hij waarschijnlijk in één streep kunnen doorrijden naar Alejandro Valverde. Maar die Alejandro Valverde reed naar de overwinning. En hij gaat de etappe winnen. Het is alweer zijn vierde toer-etappe in zijn carrière. En nu durft hij dan eindelijk rechtop te gaan op zijn fietsen. Ja hoor, hij is trots op deze overwinning. Hele mooie overwinning van Van Verde. Zwaar bevochten. Maar ik blijf erbij. Hij had hem niet gewonnen als Wiggins niet als een blok als een aan het been van Christopher Froome had gehangen. Hier komt Froome. Mag Froome dan in elk geval nog die ereplaats pakken. De tweede plek, dat mag hij hoor. Want Wiggins drinkt niet aan. Hier komen ze over de streep op. 18, 19 seconden. Van de winnaar van Alejandro Valverde. Verder. Gio zei het al, Froem lijkt beter. Maar hoe denkt hij er zelf over? Na, is not stronger in time trial. So, uh, he's, he's our leader for, for as long as he wants to, for as long as the team wants to. That's, that's the way team, teams work. Froome zegt dat hij voor Bradley Wiggins moet rijden en ook zal rijden. Hij is de leider Bradley Wiggins en zo werkt dat in een team. Beste Nederlander werd Pieter Wening op de 37 e plaats. Bradley Wiggins hield dus de gele trui... met twee minuten ruim voorsprong op Christopher Froome. Derde blijft Nibali. De van de Broek kwam een paar seconden dichterbij... maar niet echt noemenswaardig. Thomas Veuclair verdedigde zijn bolletjes trui met verven. Die mag hij nu dragen tot in Parijs. Peter Sagan rijdt in het groen. en Van Garderen was een hele waardige witte trui drager. En Rick goed ook op naar de vijfde plaats in het algemeen klassement. Tendam zakte wat. Beste Nederlander staat nu 28 op 55 minuten van Wiggins. Tennisser Rafael Nadal zal niet meedoen aan de Olympische Spelen. De Spanjaard die tijdens de openingsceremonie de vlag zou dragen... voelt zich niet fit genoeg om zijn Olympische titel te verdedigen. En daarmee komen wij om één minuut over half zeven aan het nieuwsblok toe. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon.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 Het is onduidelijk waar de beelden zijn opgenomen. Volgens activisten verblijft Assad in de kustplaats Latakia... om van daaruit de gevechten in Damaskus te coördineren. De afgelopen dag is daar opnieuw zwaar gevochten. Aan het begin van de avond was het er volgens correspondent Sander van Hoeren... relatief rustig. Er wordt vooral in het zuiden van Damaskus geschoten... maar verder lijkt het nu iets rustiger te zijn, liet hij weten. Wie op het internet een vliegticket koopt, moet zelf een annuleringsverzekering kunnen kiezen. De annuleringsverzekering mag niet automatisch in de totale prijs voor de boeking worden meegenomen. Dat zegt het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof had zich gebogen over een klacht van de Duitse consumentenorganisatie tegen het internetreisbureau e-bookers.com.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 Met vooral in het zuiden van het land nog een paar buien. Dat kan best een stevig exemplaar zijn, dat het eventjes kort goed doorplenst. Maar de buien duren niet lang en daarna klaart het dan ook weer op. In de nacht in het zuiden dat buitje nog en ook misschien langs de westkust. Verder is het overwegend droog en de wind gaat liggen. Dat betekent dat het in het binnenland fris wordt. 8 tot 10 graden als minimumtemperatuur, kustgebieden en in het zuiden een graad of 12. Morgen wordt het 17 tot 19 graden. Dat is nog steeds te fris, maar het weerbeeld wordt er wel een stuk vriendelijker op. De wind stelt niet veel voor, waait matig uit het noordwesten... Er is geregeld zon en er valt slechts op een enkele plek een bui. Vooral dan nog in het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het misschien al wel helemaal droog. En de dagen die volgen verlopen sowieso meest droog. Met geleidelijk ook meer zon en oplopende temperaturen. Zaterdag 19, zondag 21 graden. En na het weekende stijgt het kwik langzaam verder door. Dinsdag wordt het misschien wel 25 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Moet de koningin, net als de Spaanse koning, salaris inleveren? Moet er bezuinigd worden op het budget van het koninklijk huis? Praat daar zo direct over mee in onze rubriek aan de lijn. Steeds ook aandacht aan de superboter dan ze dat die moeten zijn van de groeiers van de Holl Hollandacht. Maar kort voor de Olympische Spelen blijkt die niet zo super te zijn. Over geld aan Spanje gesproken. Een meerderheid in de Duitse bondsdag heeft zojuist de hulp aan de Spaanse banken goedgekeurd. De 620 parlementariërs moesten speciaal voor deze stemming terugkeren van vakantie. Gewoon aan het werk. Onze correspondent Wouter Meijer wou er een meerderheid. Aan welke partij heeft bondskanselier Merkel die te danken? Ja, in feite aan de oppositiepartijen, de Sociaaldemocraten en de Groenen... Uh, die hebben voor een groot deel meegestemd met de regering van Merkel. En zo komt er een meerderheid. Want in haar eigen fractie en die van de Liberalen waar ze mee regeert... had ze geen meerderheid. 22 leden van haar, van haar regeringsfracties hebben tegengestemd. Nog één onthouding. Dus zonder steun van de oppositie was het niet gelukt. Uh, die, die hulp is ook erg omstreden aan Spanje. Maar de oppositie is, ja, je zou kunnen zeggen... minstens zo Europa-vriendelijk als de regeringspartijen. Ze verpakken het dan in de debatten steeds als zware kritiek op Merkel hoe ze de crisis aanpakt. Maar uiteindelijk hebben ze ook geen alternatief en stemmen ze dan toch maar voor. De enige die echt tegenstemde is de linkspartij. Verder een brede, hele brede meerderheid in de bondsdag voor deze voor deze steun. Maar dan ga je natuurlijk toch even kijken he, naar de stemming... onder die 620 parlementariërs en zeker de partij van Merkel. Waren er nog dissidenten? Ja, dat zijn mensen die een soort schijngevecht voeren. Ook in een eerdere stemming de hulp ook aan Griekenland eerder al... en nu aan Spanje. Uh, Duitsland betaalt daar nou eenmaal steeds... ongeveer een kwart of dertig procent uh, aan mee. Dus het gaat over heel veel geld. Dissidenten zeggen dan, in, ook in haar eigen partij... dit is niet de goede hulp. He. Je moet, zei iemand uit Beieren... je moet een patiënt met suikerziekte niet nog een hele grote dikke plak chocola geven. Kortom, je helpt landen met te veel schulden niet door ze nog meer geld te lenen. Maar die dissidenten hebben het aan de andere kant ook relatief makkelijk... want ze weten dat ze met hun nee-stem tegen Merkel... in dit geval de regering niet in gevaar brengen... want er is toch wel een meerderheid dankzij de oppositie, dus ze kunnen ja, min of meer symbolisch ook tegenstemmen. Ja, Geert Wilders probeerde vorige week ook de hele kamer eventueel terug te halen om te praten over die steun aan de Spaanse banken. Uh, daar kwamen die van, want de financiële commissie het afdeed. Uiteindelijk nu dus in Duitsland bij jou moeten ze allemaal wel terugkomen. Ja. Waar zijn allemaal en waar zijn even goed humeur voor deze klus? Nou, ze waren er bijna allemaal. en sommige kon je zien, ook prominente mensen... die hadden zich niet geschoren. En aan sommigen kon je echt zien dat ze bij wijze van spreken... eventjes met een klein retourtje uit Torremolinos Molinos waren <laughs> gekomen. Um, wat, wat overigens voor, voor veel mensen ook nog een enorme geldverspilling is. Want als er zoveel mensen tegenstemmen... had je het bij wijze van spreken ook op een andere dag kunnen doen. En hoeft dus niet allemaal op kosten van de belastingbetaler... He, dus niet alleen het geld dat nu naar Spanje gaat... maar ook nog een keertje het geld dat zo'n stemming dan kost. Maar aan de andere kant uh, is het uh, ten eerste... door het, uh, het constitutioneel hof afgedwongen eerder... Dit jaar dat de hele bondsdag hierover beslist. Dus dat je dat niet in een klein comité... of in een, in een geheim kamertje ergens kunt doen. Dit moet gewoon plenair worden besloten. En bedenk inderdaad, van die 100 miljard... die nu naar Spanje gaat, is 25 à 30 miljard... Eh, komt uit Duitsland als meer dan het Nederlandse kabinet... de komende jaren moet, uh, moet bezuinigen. Uh, dus dat zijn enorme bedragen. Ze nemen het wel degelijk serieus. Maar ja, aan de andere kant zie je aan het eind van de dag... dat er dan van de 580 die er aanwezig waren... 473 voor hebben gestemd. Dus ze kunnen nu allemaal weer met een gerust hart... Wouter Meijer, dankjewel. En ik meld u nog even dat de uh, locomotief net gelijk gemaakt heeft tegen Vitesse. Azarov. drie minuten naar rust. Het staat daar 2-2. Dennis Morissette, Guardian. 2-3 is het inmiddels, dus Vitesse leidt weer. Boni heeft daar de ploeg op voorsprong gebracht. We gaan het hebben over roeien, want die Holland 8... Ja, die had zo'n mooie, bijzondere boot besteld... en daar zou de internationale concurrentie de Loef mee worden afgestoken. Erik van Dijk, de man die voor ons het roeien volgt, is hier aangeschoven. Uh, maar er is wat gebeurd, Erik, van de week met die boot of zo. Hè? Ja, ze hebben ontwikkelingen, een zeg maar. Ze hebben een nieuwe, hè? Ze hebben een nieuwe, ja, en dat is uh, eigenlijk wel bijzonder pijnlijk omdat uh, die boot met veel bombari is gepresenteerd. En uh, die blijkt niet te voldoen. En uh, nu is er een vader van een van de roeiers geweest. Die heeft uh, gedacht, uh, ik weet niet of deze boot het wel houdt. En die heeft gewoon een andere boot gekocht. En daar gaan ze nu in roeien. En daar gaan ze nu in roeien. Zullen we eerst even luisteren wat technisch directeur van de Roeibond... René Meinders voor toelichting gaf over het wisselen van die boot. Zoals je weet is de DSM onze innovatiepartner. En, en laat ik vooropstellen dat we daar heel erg blij mee zijn. Omdat dat echt tot betere en aantoonbaar betere boten uh, leidt. De andere kant is dat, dat het innoveren houdt nooit op. Um, en wat er in feite gebeurt is dat Empacher, dat, uh, waar ook, uh, eigenlijk ook de DSM-boot gebouwd worden, dat die, uh, ja, laten we zeggen, aan de loop zijn gegaan de voortbouwen op de ideeën van DSM. En die, uh, komen uit, dat heeft uiteindelijk geleid tot uh, bij de, de, de mannenacht, tot weer een net wat verbeterde versie ten opzichte van de DSM-boot en uh, vandaar. Maar uh, heel veel woorden, eigenlijk een, uh, toch wel wat pijnlijk moment. Hè? Want er is veel geïnvesteerd en totaal mislukking, die nieuwe boot. Nou, niet een totale mislukking. Het is bij deze boot mislukt. Uh, er is nog een uh, vrouwenacht en een uh, lichte vier, die wel uh, zeer voldoen. Daar gaan ze ook gewoon in starten op de spelen. Maar juist bij het vlaggenschip ja. is het zo pijnlijk dat het misging. En wat uh, de bond uh, probeert, is hier uh, in ieder geval het gezicht te redden. Want uh, DSM, uh, de ontwikkeling van DSM zou ook in de nieuwe boot zitten. En wij hebben vandaag... Uh, en gisteren ontdekt, dat de botenbouwer zelf en zegt... nou, helemaal geen DSM-ontwikkeling in die boot. Het is gewoon een, een boot van ons... Uh, uh, waar in Duitsland en Engeland en Canada ook uh, roeien. En nu, um, die boot die moest nog even betaald worden... en er was even geen geld in kas bij de bond toch? Nee, dat, dat, dat is niet het geval. Kijk, oh. zij um, hebben vol alleen maar ingezet op die uh, hele moderne DSM-boot. En toen daar problemen weer waren... Ja. toen heeft een van de roeiers dat uh, thuis verteld... En toen dacht die papa, ja, maar er is geen plan B. Er is geen andere boot, ja. En, en, en dat, uh, maakte dat bedoel ik, dat, dat geld was op. En die vader heeft 48.000 euro even voorgeschoten voor die boot? Ja. Ja, ja, en die kant uh, gaat naar de, naar de Spelen terug. Maar, maar hij hem... mag hem houden, hebben wij gehoord. Ja. Na, na de Spelen heeft iemand dan in ieder geval een boot van 48.000 euro. Uh, toch even twee weken voor de Olympische Spelen, van boot wisselen. Uh, ja, dat lijkt me niet het meest ideaal als voorbereiding. Nee, het, het geeft vooral veel onrust. Je, je hebt vertrouwen in je materiaal. En als dat vertrouwen er niet is, uh, levert dat onrust. En het was al zo onrustig. Want uh, de Holland 8 heeft uh, enkele weken geleden ook nog eens hun coach aan de zijkant uh, gezet. Dus uh, ja, het, het is allemaal niet te prettig in de voorbereiding naar de Olympische Spelen. Ik zie mijn stijgende verbijstering dit verhaal aan te horen. Dit komt eigenlijk een beetje knullig over. Ja, dat, kijk, aan alle kanten proberen ze dit uh, goed te praten. Maar ja, als je 1 <hijf> en 1 en 2 uh, bij elkaar optelt, dan uh, ja, het is het natuurlijk uh, bijzonder knullig. Het is niet anders. Ja, van je maken. kan er niet anders Ik van maken, maar zo werkt een... dat soms bij kleinere honden. Ja. Dus je uh, zou kunnen concluderen dat er misschien ook heel veel goede energie uit zal komen. Waarmee dan misschien die roeplog uh, uh, bovenmate gaat presteren? Of is dat wat naïef gedacht? Nou, ik denk in ieder geval dat uh, het belangrijkste is dat uh, de roeiers goed presteren. Want ik denk dat een boot wel effect heeft. Maar uh, dat, het, uh, dat het effect van een boot. Uh, het is niet zo dat ze vanwege de boot goud of brons gaan winnen. Het is zo dat het kan helpen in de snelheid. Maar uiteindelijk zullen de roeiers het zelf moeten doen. En die boot van Empacher, die ze nu hebben, is gewoon een prima boot. En uh, daar zullen ze ongetwijfeld ook mee uit de voeten kunnen. Twee weken is nog, dan gaan we naar Londen met allen. Ja. Dankjewel, Erik van Dijk. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. Miljarden euro's moeten er bezuinigd worden, melden politici en economen ons voortdurend. Maar er is ook besloten dat het budget voor het koninklijk huis op hetzelfde niveau blijft. Zo'n 39 miljoen euro per jaar. Moet dat zo blijven? Of moet Koningin Beatrix het voorbeeld van de Spaanse koning Juan Carlos volgen en vrijwillig iets van haar salaris inleveren? En de stelling waarop u dan ook kunt reageren is: iedereen moet extra bezuinigen, het Koningshuis dus ook. Bent u het daarmee eens of oneens? Kunt u vanaf nu bellen op 0800 1121. En u kunt natuurlijk ook reageren op de website radio1.nl. De stelling van vandaag luidt dus: iedereen moet extra bezuinigen, het Koningshuis dus ook. Fred Lammers houdt als royalty-deskundige al decennia lang de ontwikkelingen rondom de Oranjes in de gaten. Meneer Lammers, goede avond. Goedenavond. De stelling, iedereen moet extra bezuinigen, het Koningshuis dus ook. Wat vindt u daarvan? Dat onderschrijf ik volledig. En voordat ik u ga vragen hoe dat dan zou moeten, eerst even waarom. Uh, nou ja, dus heel logisch. Want inderdaad, iedereen moet bezuinigen. Dus ja, dus waarom het Koningshuis niet? En ja, ze krijgen dus een, uh, toch wel een zeer hoog honorarium voor hun werkzaamheden. Dus, uh, en het zou heel belangrijk zijn als het van hen zelf uitging. Want ja, er is wat discussie over. Dus je kan op een gegeven moment, kan je als Tweede Kamer kan je beslissen dat dat salaris omhoog laag gaat. Maar ja, dat is een beetje pijnlijk eigenlijk. Maar als je uh, zo'n beslissing voor bent en dat je aankondigt, nou laten wij maar een ton minder verdienen... Ik noem maar zomaar een bedrag wat er een beetje hout snijdt. Dus da daar scoor je ook enorm mee. Hè? Dan zeggen de mensen, kijk eens toch eens. Hè? Dat uh, het doet je populariteit ook heel goed. En de oranjes eten er geen taartje minder om. <laughs> Want dat is natuurlijk gebeurd in Spanje. Hè, waar gewoon Carlos heeft gezegd, ja, uh, mijn ja, salaris dat, gaat ja, ja, met ja, 7%, 7 omlaag. Nou, Spanje natuurlijk in vergelijking met Nederland... wel in wat grotere misère uh, ver, ver, verzeild geraakt dan in Nederland het geval is. Maar de, die symbolische waarde vanuit het Koningshuis... is wat u betreft ook heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, is dat toch? En ja, maar je hebt de laatste tijd, er zijn toch wat dingen... We hebben dat de Mozambique uh, geval dus gehad. En nu toch weer die aankoop in, in Griekenland voor 4 uh, miljoen. Oh, nou ja, De Kronprins. 70 zijn toch bedragen van die vakantiehuizen waar de mensen toch een beetje tegenaan hikken. Hè? Toch in deze tijd die mensen die het moeilijk hebben met hun hypotheken en hun noem maar op eigenlijk. En ja, je zou een enorm, als je dus een, een adviseur van het was, maar ja, ze luisteren niet zo erg, denk ik, naar adviseurs. Eh, dan zou je het enorm hè als je dus een beslissing nam en zegt, nou kijk eens, eh, laten wij, is het maar tijdelijk, laten wij zolang deze moeilijkheden zijn, ook maar een stapje terug doen. Want als we even kijken naar het salaris van de koningin, volgens de rijksvoorlichtingsdienst gaat het om zo'n acht ton per jaar, 830.000 euro, uh, of, of hebben we daar nog niet precies het hele verhaal mee verteld? Ach nee, het is heel erg, hè. het is onderverdeeld. Dit is dan het bedrag wat ze zelf zou mogen besteden. Ze krijgt in, in totaal krijgt ze een paar miljoen, maar daar waren ook de kosten voor haar personeel bij berekend. Dus ja, het is heel erg versluid. Maar ja, als je een beetje normale mensen bekijkt eigenlijk. Nou, als die dus op een gegeven moment zijn salaris. En ze hebben een tuinman bijvoorbeeld die ze een klus laten doen. Dat gaat ook van het salaris af. Hè. Dus bij, bij de oranjes is, is enorm veel is het versluid. Ten eerste, ja, ze mogen dus uh, gratis vliegen. Nou is dat een beetje teruggedraaid voor wat mensen die een, iets lager op de lijn staan van de oranje, want eerst mocht de hele familie gratis vliegen. Maar ja, dus dat, dat, uh, dat is toch wel een aardige, hè? dus als Willem-Alexander naar, naar Argentinië vliegt met zijn hele gezin, nou dat er niks eigenlijk, hè? en dan wordt zo gezegd, ja kijk, dus dat is ook, als hij in dat regeringsvliegtuig doet, dat is om uh, op een gegeven moment, nou vliegt het regeringsvliegtuig niet helemaal ineens één stuk door naar Argentinië, dan, maar dat is goed om dat, uh, zijn vlieguren te maken, maar zo zijn er heel veel zaken die versluierd zijn, die onder andere ministeries vallen, en die niet bij het officiële inkomen worden opgeteld, maar ja, waar ze wel duidelijk het profijt van trekken. Maar nog even die 830.000 uh, euro salaris, is dat bruto of netto? Uh, welk, dat, dat zegt de, de koningin krijgt een jaarsalaris van 830.000 euro, hè? behalve als, als een onderdeel van ja. die 39 miljoen die het koningshuis ja. kost. Die 8 ton, is dat bruto of netto? Dat, dat is uh, netto, ze hebben uitgerekend dus op een gegeven moment, want ze betaalt ook kregen, heel weinig belasting, hè. een paar belastingen betaalt ze, maar ook, dat is ook bijvoorbeeld een punt dat ze nooit successierechten betalen, dus het geld wat ze hebben, dat bij overlijden, zoals met Juliana en Bernhard, nou die lieten miljoenen na, dat wordt dan onder de familie verdeeld en er hoeft geen uh, belasting over te worden betaald. En dat is ook... Bijvoorbeeld een groot pluspunt. Die hebben, mensen hebben een enorm groot eigen kapitaal. Dus laten we zeggen, als het een beetje slechter gaat, andere mensen moeten ook een kapitaal aanspreken. En als zij dat een beetje aan moeten spreken, daar uh, slapen ze ook geen nachtje minder om. Wij gaan maar eens even, blijft u aan de lijn uh, luisteren, wat luisteraars uh, er zo met ons over willen delen. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Nou, het gaat over de stellingen, die weet u inmiddels. Iedereen moet extra bezuinigen, dus het Koningshuis ook eens of oneens? Nou, ik, uh, ik vind het een schande dat ze het niet doen. Ja? Ik vind dat ze 50% kunnen bezuinigen. An want? Want, ten eerste kijk ik naar het huis in Griekenland. Dat is één. En ten tweede hoef je ze niet elke dag een nieuwe jurk aan te horen. Ik draag hem ook vaker dan één keer. U, uh... En ik vind die inkomens van, van, van acht ton per jaar... Ik vind het een schande. Uw punt is helemaal helder. Ik dank u voor uw toelichting. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedavond, Hans Molde. Goedavond, zegt u het maar. Ja, ik ben het uh, eens met de stelling. Ik denk dat het Koninkrijk ook uh, wat kan inleveren. Uh, in dit licht vind ik het uh, een totaal verkeerd signaal... dat onze kroonprins met zijn gezin afreist naar Mozambique. Niet langer, hè? Er is vorig jaar een hele hoop ja. gedoe geweest over dat huis. Het heeft heel veel geld gekost. En ik hoef u niet uit te leggen dat als je daar naar reist... Als u en ik daar naartoe reizen, gaan we gewoon in ons eentje. Maar dan moeten allerlei beveiligers mee. Uh, uh, mars C, et cetera, et cetera. Maar dat is toch Op... logisch? Tonnen. Dat is toch logisch? Ja, maar... Nee, ik vind het niet logisch dat die mensen daar naartoe gaan. Duidelijk. Waarom dank... gaan ze daar naartoe? Dat huis is verkocht. Dat is einde, end of story. Ze hebben nu een huis in Griekenland. Dat is dichterbij. Dat vind ik veel logischer. Helder, dank u wel. Aan de Lijn, goedenavond. U? Dat ben ik dus. Ja, u mag het zeggen. Nee, dat is niet gek. Ja. Nou, nou, ik ben er ook mee eens met die stelling. Laat dat Koninkrijk maar bezuinigen. Ik ben al uh, vier jaar lang uh, met pensioen. En wij worden dus elk jaar, hoor je dus, een klein beetje prijscompensatie te krijgen. Ja. Die krijgen we dus niet. Dus we lopen vier jaar lang de prijscompensatie mis, anderhalf procent is zes. De prijzen gaan omhoog, de huren gaan omhoog. En al dat gezeur van die ouwetjes hebben allemaal geld zat in hun eigen huis. Nou, het merendeel van die ouwtjes hebben geen eigen huis en hebben geen geld zat. De prijzen gaan omhoog, het inkomen gaat naar beneden. En dit spul, dat verdient miljoenen met het doorknippen van een touwtje. Ik zou zeggen, kap ermee, jongens. Hier moet je echt mee ophouden. Dus u zegt, als een ieder uh, omlaag gaat in deze samenleving... geldt dat ook voor het Koningshuis? Ja, zeker. En zeer zeker voor het Koningshuis. Want die hebben een voorbeeldfunctie. Meer hebben ze ook niet. Laten ze dan ook het goede voorbeeld geven. En dat doen ze dus niet. Het is één grote potverterende bende daar zo. Dank u voor uw toelichting. Uh, het wachten is op iemand die het opneemt voor de Oranjes. Misschien de volgende bellen. Goedenavond. Goedenavond. Adelijn, zegt u maar de stelling, iedereen moet extra bezuinigen, dus het Koningshuis ook. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus helaas geen aanwezigheid voor het Koningshuis. Pardon? Nou, ik vind dat ze gewoon net zo goed uh, als andere mensen moeten leveren. Dus, uh, en als je, als je praat over miljoenen, ja, nou, dan kan dat ook. Ze zou alleen naar zichzelf moeten komen. Dus dat ze een voorbeeld geven, zeg maar. He? Daar kunnen oh. dan uh, bankdirecteuren en andere lui ook nog eens een voorbeeld aan nemen. He? Helder. Oké, okay, dank u wel. Graag uh, we nou hebben... gedaan aantal uh, luisteraars gehoord. Het uh, is een beetje in uh, lijn, meneer Lammers ook, met uh, hoe er gestemd wordt op het internet. Want 90 procent, zo'n beetje afgerond, is het eens met de, deze stelling. Dus dat geeft wel aan uh, hoe, mensen, hoe dat leeft uh, bij mensen. Er uh, werd ook duidelijk gezegd voor een aantal mensen het moet uit hunzelf komen. Dat zei u ook, hè? Ja, dat is heel belangrijk. Nou ja, Dat zou je tenminste adviseren, want als de Tweede Kamer beslist, dat is wel wat pijnlijk natuurlijk. Hè, dan. En als je dat, dat voor bent... En ja, dan kweek je ook wat koet wil ook. Dan zeggen de mensen: oh, kijk is toch toch keurig. Dat zij dat uh, ook doen eigenlijk. Dus ja, maar ja, dat, dat is niet in de lijn van de oranje. Maar... Wat als je eenmaal in hun hoofd hebben, dat zetten ze door. Nou, zeggen er ook mensen van: als je kijkt, is er een, eh, al een enorme bezuiniging heeft er plaatsgevonden in een aantal afgelopen jaren, waarin allerlei dingen hergeregeld zijn op een andere manier bekeken zijn. Dus er is ook al een heleboel gebeurd. Deelt u dat? Nee, ach, dat is, dat is een wasse neus eigenlijk. Het is wel wat, hè. Ten eerste, het vliegverkeer is beperkt. Je vrouw voor de, de, want eerst komt de hele familie. Alle aangetrouwde neven en nichtjes, die konden allemaal gratis vliegen. Nou, dat is nou verdwenen. Het is nu vooral voor de koningin en de kroonprins en zijn vrouw, die mogen allemaal gratis vliegen. Maar ja, die is even leuk een reisje naar Argentinië willen maken om de ouders van Maxima te bezoeken. Het kostte geen soep. Nou, en zo zijn er allerlei dingen. En het salaris is ietsje aangepast eigenlijk, maar ja, dat, dat, dat zegt totaal dus eigenlijk niets hoor. Nou, hebben we hebben gisteren het nieuws gehad uh, door RTL dat uh, Nederland het duurste koningshuis van West-Europa zou hebben. Uh, naar aanleiding van een onderzoek uit vervoerd... door de Belgische hoogleraar Herman Martijn. We hebben even gebeld met hem he? en hij liet ons weten dat hij zelf niet de conclusie heeft getrokken dat ons koningshuis het duurst is. De heer Martijn zegt dat hij te weinig informatie heeft van andere landen om tot zo'n conclusie te komen. Maar als u kijkt naar andere koningshuizen in Europa, heeft u weinig idee of ons koningshuis duur is vergeleken met andere landen? Ja, maar heeft de laatste tijd even, toch wel, hè, dus, uh, wel onderzoekingen daarna gedaan. Maar ja, je kan nooit uh, de vinger precies op de zere plek leggen... omdat het zo vreselijk veel versluid is. Maar het is wel bijvoorbeeld duidelijk geworden... dat bijvoorbeeld iemand als de Amerikaanse president... dat hij veel minder verdient dan Beatrix. Nou ja, dat vind ik ook wel iets wonderlijks. He? Die doet toch wel iets meer dan uh, het staatshoofd in ons land. En ja, dan heb je het Belgische Koningshuis. Nou is daar een wonderlijke regeling. Hè, want daar allerlei figuren, zoals Prince Lauraan... nou ja, die, die ook nog die echt een echte nevenfiguur is... Dus ook een toelage van de staat. Dus ja, dat, en dat doen ze bij ons dus niet. Dat vind ik ook weer wat vreemd, want bijvoorbeeld proces Magritte... die krijgt ook geen toelage. Nou, en die doet toch best heel veel. En als die nou iets doet officieels, dan moet ze bij een zusje... moet ze dan een declaratie indienen. Ook wat vernederend vind ik. Mag hè? ik toch even wat tegenwicht bieden? Want we gaan natuurlijk wel een hele grote zelde lijn in... het redelijk populistisch om te zeggen van... laat ze zelf ook maar bezuinigen... Andere kant, de waarden, waarde van het Koningshuis... is dat op een of andere manier niet onbetaalbaar, onschatbaar... om aan te geven van het kost misschien 39,4 miljoen euro per jaar... maar het levert er ontzettend veel op voor Nederland... Het is wel heel belangrijk, je moet, sowieso moet je een staatshoofd hebben. En ik zeg, nou, met een land van een president, je ziet wat een gedoe dat altijd geeft. Wie zal hier president moeten worden? Je ziet, met een kabinetsformatie is het ontzettend moeilijk om uh, tot op één lijn te komen eigenlijk. Dus dat zou heel moeilijk zijn. En verder, ja, in, als je naar het verleden kijkt, in tijden van koning Willem III, nou te brachten, de oranje is er niet veel van af, maar je kan B dus uh, niet nageven. Die, hè, je moet er nageven dat ze dus het uh, ambt heel serieus uitoefent en een goede vertegenwoordiger is. Dus dat is zeer zeker heel belangrijk, ja. We hebben nog één iemand die het oneens is met de stelling. We kijken nog eventjes. Zegt u het maar aan de lijn. Goedenavond. Nee, ja? Nee, zitten is er niet meer, helaas. Nou, daarmee komen we dan uh, toch. Meneer Lammers ook, uh, dank voor uw toelichting aan het eind uh, van dit gesprek. De uitslag, Tim, is wel vrij helder. Hè? Ja, 87% ja. Procent is het eens met de stelling dat iedereen moet bezuinigen, extra moet bezuinigen. Dus het Koningshuis ook. 87% vindt dat. 13% is het oneens. We kijken ook nog even met een schuin oog naar de Europa-ronde uh, voor League, europa League, voor voorronde, wedstrijd van Vitesse. moet ik natuurlijk zeggen: Lokom die plofdief uit Bulgarije, is voor de derde keer langs zij gekomen. 3-3 staat het nu. Lazarov was andermaal de man die gelijk maakte. 70 minuten gespeeld daar in Bulgarije stand 3-3. En we hebben meer straks Na de klok van 7 gaan we honkballen. Nederland tegen de Verenigde Staten. De vierde wedstrijd voor oranje in de Haarlemse honkbalbeek. Tot zo! Morgenavond van half acht tot acht. Live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.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 De Slechte heeft deze zomer toptitels voor maar 5 euro... zoals een spannende thriller van Charles Dentex... of een prachtige roman van Thomas Rozeboom. Kom langs of koop online via slechte.com. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de order binnen. Mooi, ik ga meteen Chris bellen.